De bussen in Tilburg rijden weer. Sinds vanmiddag waren busvervoerder Arriva en staken de chauffeurs met elkaar in gesprek. De chauffeurs legden het werk neer na een gewapende overval op een collega gisteravond. Twee mannen bedreigden de chauffeur van Arriva en eisten geld. Met Arriva is nu afgesproken dat de chauffeurs vanaf zes uur s'avonds met dubbele bezetting gaan rijden. In ieder geval tot maandag. De afgelopen tijd zijn buschauffeurs in Tilburg vaker overvallen. wat leidde tot veel onrust onder het personeel.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 Paradiso neemt maandag muzikaal afscheid van Prince, staat te lezen op de website van het Amsterdamse poppodium. Motto van het evenement is Nothing compares to you, het door Prince geschreven nummer waarmee Sinead O'Connor een grote hit had. Na de dood van het doll is er een stormloop op zijn singles en albums. In Amerika staat Purple Rain nu bovenaan in de iTunes top 100.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 You guide me, I'll stop and close my eyes. And I feel you deep inside me. When there's no way to find you, you took your love away and closed the door behind you. Okay, If nothing's right today, I can't stop. Home.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 Waar is het dan? Timeless. En where is the love? Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer, ondergetekende Fred Heij hier bij ZFM Entertainment for You. Ik zou zeggen allemaal, ja, nogmaals een hele goede middag. En ja, we zijn er weer. En ja, natuurlijk gaan we weer de lekkerste muziek draaien. En straks ook even contact met de winnares van The Voice of Holland, Maan. En natuurlijk ook Roberto Nicolai. En uh, dat gaan we allemaal doen vandaag. Maar eerst uh, een beetje lekkere muziek. Talk talk en such a shame. Tok talk en such a shame. Heerlijke plaat. Such a shame. Zo is het. Tok talk, talk dus. Uh, such a shame. Hier entertainer voor jou. Onder getekende tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, eigenlijk zouden we Jeroen van Broekhoven uh, vandaag hier in de studio hebben. Maar helaas... Uh, ja, die is komen te vervallen. Wegens wat, wat privéomstandigheden is het niet gelukt. Dus ja, we hopen hem gewoon weer de, de volgende keer de, alsnog hier in de studio te krijgen. In ieder geval wel contact met Maanders van de, de winnares van de Voice of Holland en Roberto Nicolai. En weet je wat? Ja, daar gaat het over over zijn nieuwe single. En eerst Juvie Forty en Red Red Wine. Wee, wee. Hoort natuurlijk. Ja, Heerlijke muziek hier bij uh, Entertainer for You En uh, ja, we gaan lekker een plaatje draaien Een Nederlands Nederlandstalig fabrikaat uit, uh, uit uh, ja, de entertainend Dutslop uh, 5 En dat is uh, van nummer 1, uh, Itamar van het Enten En voorgoed voorbij Je zei niets meer terug en je keek me niet aan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 Tamar van het end. Ook uh, 14 mei hier in de studio aanwezig bij CFM Entertainment uh, for you. En uh, ja, voorgoed voorbij. Nummer 1 in de, in de entertainment. Dutslop 5. En uh, we gaan like een lekker plaatje draaien van Aqua. En uh, happy boys and girls. ooit meegedaan ook in een uh, talentenjacht. Blinde Ed was dat. Dat was die man met die, uh, met die zwarte hoed en die uh, zwarte zonnebril op. Je kent hem vast nog wel. Hij heeft toen aardig wat, uh, wat gescoord. In ieder geval uh, buiten, buiten de ja, talentenjacht. En uh, ja. Burning Love. En uh, ja. Ten nagedachten is van Prins gaan we een lekker plaatje draaien van hem. En dat is uh, Purple Rain. Ja, wie kent hem niet? Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur entertainer voor you Onder het de hij. Dan nog telefonisch contact met Maan en Alberto Nikolai. Nicolai. Ik heb je niet je kleding. Ik En zo gaat hij nog wel even een tijdje door. Purple Rain was dit. En uh, ja, natuurlijk... Uh, de Prins gezongen. En ja, straks eventjes uh, contact met... Uh, Alberto Nicolai. En dat allemaal twee uur. En uh, natuurlijk ook uh, de is van... Uh, de Voice of Holland Man. En dan gaan we eens even kijken, ja, voor alle jarigen, ja, gaan we gewoon even, even een, een plaatje draaien. hè. Een plaatje. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Ja, en dat eh, iedereen die <klaar> jarig is natuurlijk. Ik ben Peter Beensen en ken jij mijn nieuwe al? Ik voel me heerlijk! De zon staat aan de hemel, en ik ben al op pad, op weg naar het allermooiste plekje in de stad...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 Schappen, Ik leg constant in een deuk. Op het randje, maar oprecht. Oh nee, we menen niet slecht. Zo'n zonnig humeur geeft het leven veel meer kleur. Gewoon gezellig, gezelligheid, naar buiten uit die scheur. Lang leven de lol, ach, je weet hoe dat gaat. De humor vliegt gewoon hier over straat.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 Een grapie, drink me sapie is geniet een werkelijk paar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Een lap het mooiste paar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Ja, de allernieuwste. De allernieuwste single van Peter Beens. En ik voel me heerlijk hier bij CFM Entertainment for You. En we gaan lekker verder met Savage and Only You, meer muziek. Meer variatie met Entertainment for You. For you. En die muziek blijven we lekker draaien tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, daarna kunt u natuurlijk uh, genieten van uh, Maurice Mulder. En dat allemaal met die, uh, ja, die top 40 uh, wereldwijd natuurlijk. Uh, daar, de, daar zijn de nummers weer de wereldwijd van verzameld. En ja, op dat programma uh, gaat hij dat draaien. En wat gaan wij draaien? Ja, wij gaan uh, lekker de Gouden Oude draaien.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 pick up the phone en uh, don't tell me stories en uh, ja we blijven een beetje in die, uh, in die periode eventjes met uh, Patricia Pai en ze, even, uh, en ze hebben het over who who's that lady with my man ja Why should he do this? 1977, Patricia Pai. Heerlijk was dat. Hele jonge Patricia Pai nog. Ja, en uh, ja, de tijd staat niet stil. Want we gaan langzaam naar de klokjes van uh, 6 uur toe. En uh, ja, voor die tijd uh, ga ik toch nog even een, een plaatje draaien van uh, Alberto Nicolai. Uh, uh, ja, een nummertje van vorig jaar. Uh, 2015. En uh, dat heette Vader en Zoon. Dus, deze alvast. Blijf lekker luisteren. Entertainment for you. Straks is om eh, rond de klokken van half zeven. Alberto Nicolai. Ik ben thuis en kijk wat om me heen. En zie dan weer een beeld uit het verleden.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 dan Alberto Nicolai en uh, vader en zoon en uh, dat allemaal uitgebracht in 2015. En straks is dus rond half zeven Alberto Nicolai aan de telefoon en om zes uur, uh, ja rond de klok van zes uur, een maan de winnares van uh, The Voice of Holland. Ja, wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien tot het nieuws van uh, 6 uur en dat doen we met uh, Demi de Groot en uh, dat allemaal uit Rotterdam. Hij het over mijn hart. Welkom terug na de commercials.